Yeah. <sighs>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 we weten dat de resultaten zijn gepubliceerd zonder het kabinet vooraf in te lichten. Bij een aardbeving in het noordoosten van India zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De exacte dodental is niet bekend. Beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter en was het hevigst in Nepal en Tibet. Maar de schokken werden gisteravond ook gevoeld in Nieuw-Delhi en Bangladesh, ongeveer 1000 kilometer verderop. Het weer, stapelwolken, maar ook zonnige perioden, plaatselijk nog een lichte bui, het wordt een graad of 17. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Dit was het NON. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Via op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 5 kilometer. En op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Rijnsweert 3 kilometer. Tot zover de verkeerde... Bent u al BN'er? Nee?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 Is de zomer van ZFM met, met nu in Zandvoortse zaken.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 ja, dus je ja. begon met een cursus, wat ja. was dat voor cursus? Een workshop taart te decoreren, oh, ja, ja, ja. ja, gewoon de basisworkshop workshop om, uh, om marzipijnen taarten te maken. Ja, dus je doet veel met marzipijn begrijp ik? Ja, marzipijn en fondant. Wat, wat, wat, Oké, okay. ja. wat, wat smaak je daarvan?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 branche vie mange la vie marie si belle MUZIEK en fait.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 Chantelle Chantelle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 Te gustaría volver, es que no puedes vivir y no hay calor en el que y no ha cerrado muy bien la vida en tu corazón Lo siempre sucede cuando se acaba un amor Hay que aprender a perder Hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir Hay que aprender a cuidar, Hay que aprender a sacar Las del corazón Hay que aprender a olvidar y la pena de amor Estoy conociendo ahora, Estoy conociendo tanto, tanto que me dicen que Te gustaría volver, es que no vivir sin el calor de su piel Hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar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 Oh The altira diako, y a no su mesaneja, alteja ta altira diako, ki a nusu mi pareja si